De politie treedt hardop tegen de demonstranten. Volgens Ortega gebeurt dat... omdat onder de betogers in Nicaragua veel criminelen zijn. De president van Armenië heeft de leider van de demonstranten gesproken... die het vertrek eisen van de Armeense premier Sarkisian. Hij was vroeger als president de machtigste man van het land. Na een referendum werd de macht verlegd naar de premier... maar onlangs werd Sarkisian tot premier benoemd. En daardoor is volgens tegenstanders niet veranderd in Armenië... De president wil in gesprek met de tegenstanders van Sarkisian. Vern Troyer, de acteur die bekend werd als Minnie Me... in de Austin Power films, is overleden. Hij worstelde al lange tijd met een depressie... en werd vorig jaar met een alcoholverslaving opgenomen. Troyer, die maar 80 centimeter lang was... speelde ook in Harry Potter en De Steen der Wijzen. Hij was 49 jaar. De oudste mens ter wereld is overleden. De Japanse vrouw, Nabi Tajima, was 117. Ze lag sinds januari in het ziekenhuis. Degene die nu de oudste ter wereld is, is weer een Japanse vrouw, Chiyomiako. Zij wordt over tien dagen 117. En de oudste Nederlander, Geertje Kuintjes, is 112.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 Eerste maaltijd op de Titanic heeft op een veiling 100.000 pond opgeleverd. Het ging om een lunch die op 2 april 1912 werd geserveerd. Die dag maakte de Titanic een proefvaart. Dan is weer nog. Eerst droog en vrij zonnig. In de loop van de dag meer bewolking en kans op een enkele bui met onweer. Maximum temperatuur 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Daten zonder Facebook-koppeling? E-matching, dating hoger opgeleiden. Zet uw privacy op één. Naar Australië deze zomer? Maak een afspraak met Travel Essence voor een persoonlijk reisadvies. Ik dacht altijd dat het moeilijk was om bitcoins te kopen. Of bijvoorbeeld Ethereum. Maar met AnyCoin Direct is het eigenlijk heel simpel. Check AnyCoindirect.eu.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 Wauw, 14 juni in Informatiestad Deventer, het grootste Kennisfestival van Nederland. Met 65 sessies door topsprekers over innovatief organiseren en 2500 deelnemers. Check voor meer info en tickets het Kijk, ik wil maar laten we nog even iets naar het water gaan. Hé, hey, de Pinksterbloemen, zie je dat? Nou, ik wist niet dat dat een Pinksterbloem was. Nou, dit is, nou een, is nou een pinksterbloem. We hebben hier enorme velden, kijk daarachter ook, enorme velden met pinksterbloemen hier nu bij, bij Stadzicht. Ik loop hier buiten met Wilma de Rek, auteur en chef Boeken van de Volkskrant. Goedemorgen, Wilma. Goedemorgen. Um, aangekomen hier bij het Naardermeer. Um, jij bent... Uh, behalve chef boeken ook uh, auteur, ik zei het al... en schrijver, ja, eigenlijk samenvatter van, van Darwin, hè. De kleine Darwin heb je geschreven. En ik vroeg me af, uh, ja, als je zo'n boek over het reilen en zeilen... in, in de natuur, in de evolutie, en, um, ja, ben je dan zelf een heel erg een uh, natuurmens... Ik ben geen vreselijk natuurmens, geloof ik. Ik weet uh, Die Pinksterbloem herkende ik niet. En ik weet geen merken vogels. Ik kan ze allemaal niet onderscheiden. Maar ik, ben, ik hou er wel heel erg van. Ik, ik woon op het platteland in de Betuwe. Ik zou niet anders willen. Ik geloof, uh, ik geloof dat wij gemaakt zijn om in omgevingen zoals hier... het is hier echt schitterend, uh, te wonen en te leven... En, uh, dat de stadse drukte, dat is, dat is wel onnatuurlijk, denk oh ik. Ja? Ja. Oh ja? En heb je dat uit je, je, je, je speuren naar uh, ja, het, het, het zijn, het wezen van, van Darwin... heb je dat daaruit opgediept? Dat de mens gemaakt is eigenlijk voor de buitengebieden? Nou, het is een conclusie die je wel kan trekken. Als je kijkt hoe wij zijn ontstaan, en daar hebben we het straks uitgebreider over. Uh, als je ziet waar onze roes, waar onze wortels zitten... dan zie je ook waar wij voor zijn toegerust, waar wij op zijn aangepast. En dat is inderdaad denk ik niet die drukke uh, grote stad met rinkelende trams. Nee. Dat, is, dat bestaat ook nog maar heel kort. En ons systeem heeft nog lang niet de tijd gekregen... om zich daar goed aan aan te passen. We hebben nog geen filters in de longen nee. of dat soort zaken. Nee, nee. Nee. Nou Over alle aanpassingen in de natuur... In die, ja, in die geweldige samenvatting die je hebt gemaakt... de kleine Darwin gaan we het straks hebben. Dank je wel. Goedemorgen. Aan het einde van dit uur weet u dus ook hoe het nou ook weer zat met die evolutietheorie en natuurlijke selectie. Of misschien bent u dan op zijn minst geïnspireerd geraakt om dat boekje van Wilma direct te lezen, De Kleine Darwin. We hebben weer een venolijn voor u. De columnist is Hans Sibbel. En Henny Radstaak gaat op Koeienvlaai Safari. Dit is het tweede uur van Vroege Vogels. U hoorde het eerste deel, het allegro uit de symfonie nummer 11 in F Groot van de Boheemse componist Georg Anton Benda, uitgevoerd door het Thuringisches Kammerorchester Weimar onder leiding van Wolf Dieter Hauschild. Voortplanting, geboorte, moord en doodslag. Het gebeurt allemaal op de luttele luttelijke vierkante decimeters van een koeienvlaai of paardenvijg. Jeroen Helmer van Natuurorganisatie Stichting Ark kan helemaal lyrisch worden van wat er allemaal leeft op. En van poep. En niet zonder reden, er komen zoveel insecten op af... dat ze weer een voedselbron vormen voor veel andere diersoorten. Ga dus eens een half uur bij zo'n vlaai of vijg zitten... en ervaar zelf hoe intrigerend alles wat zich daarop en in afspeelt kan zijn. Of, zoals Jeroen Helmer zegt, ga eens op koeienvlaai safari. Die aansporing heeft verslaggever Henny Radstaak ter harte genomen. Samen met Jeroen Helmer van Ark is hij op paardenvijg en koeienvlaai safari gegaan... in natuurgebied de Millingerwaard, waar de grazende koninkpaarden... En Galloway runderen natuurlijk het een en ander achterlaten. Staan we nu bij een verse? Ja, hier zitten groene vleesvliegen op. Dat zijn vliegen die je nou heel veel op de poep ziet. En die groene vleesvliegen, dat zijn van die metallic groen glanzende vliegen. Al dat leven, al die, al die beesten die van die poep leven, dat trekt weer ander leven aan. Wat die insecten weer gaat zitten opeten. Dus het is gewoon van alles. Hier zie je de dingen. Hey, daar komt ding, aanvliegen. Ja, aanvliegen. Wat is dat? Dat is een veldmeskevertje. Ja, en mieren zitten er ook op. Lachen we, zitten op onze knietjes bij een, een hoop paardenstront. Dus komen van heinde en verre komen ze hier naartoe gevlogen. Hoe ver ruiken ze dit? Een uh, veldmeskever kan één deeltje op de miljard onderscheiden van luchtdeeltjes. Eén deeltje poepgeur op een miljard deeltjes lucht kan hij onderscheiden. Zo. Dus zij kunnen gewoon van kilometers ver aankomen vliegen om één een zo'n drol op te zoeken en erin te duiken. En wat is dat dan voor hun? Is het gewoon voedsel? Is ja. het eten? Ja, voor de veldmeskevers is het voedsel. Vooral voor de larven. Ze leggen de eitjes erin. Ze leggen de eitjes erin. Soms zit zo'n zo paardenhop of zo'n koeienvlaai helemaal chokvol met, met larven van de veldmeskevers. En de, van de vliegen ook, de maden. Maar het zijn de veldmeskevers die het meest opvallen als je zo'n paardenhoop uit elkaar trekt. Zullen we dat eens doen? Even een stokje pakken. Jeroen breekt even wat van een struik af die hiernaast ontstaat. Even echt roeren in de poep. Kijk eens even, even om... op. Nou, ja. komt er een, als je dat daar zitten zit de kevers al in. zie je opentrekt, dan zien we een groene glitsterende massa. Vooral de soep. Daar, daar moet je het van hebben. De bacteriesoep? De bacteriesoep, dat is het, zeg maar het, het, het natte deel in het hele spul. Dat is buitengewoon voedselrijk voor hen. En daar leven ze op. Oh, dat was een veldmiskeventje. Er zijn 7 mm tot 12 mm, dat is een hele kleine groep. En die duiken ook meteen in die poep, want die zijn erg kwetsbaar. En die... Zorg dat ze snel in het spul zitten. Daar, daar gaat hij. Het is een beetje, een beetje bruinig, bronskleurig. Ja, een beetje zeg maar. bronskleurig. En ja. ze hebben dan een hele specifieke tekening. Hé, hey, dit is een, een, een mestzwemtor. Deze. Een mestzwemtor? De mestzwemtor. Hij heeft verschillende kleurtjes, een beetje rood. Ja, rood op, uh... precies, rood op zijn dekschilden En aan ja. en de achterrand van de dekschilden een beetje een oker, gehakte vorm. Hier komt, er aan, hier komt de veldmeskever aan. Een grote, zie je dat? Ja, dat is een, die is bijna een centimeter groot. Ja. Kijk, het voordeel van het openmaken van zijn poep is dat er ook weer verse geurstoffen vrijkomen ja. waar weer nieuwe veldmeskevers op afkomen. Ze ja. duiken er meteen ja. in en ze zijn ja. weg. Ja. Je, kon, je ziet de Oh, allemaal ja, binnenkomen. het gaat achter elkaar door. Het lijkt net... Uh, het is net Schiphol hier. Ja. Nou, nog veel sneller. Kijk, er komen er nu drie tegelijk binnenvallen. Ja. Dus zit hier gewoon bij gaat maar door. een stukje nou ja, natuur zeg maar van 30 bij 30 centimeter op onze knietjes ja. erbij. En hier gebeurt al gewoon heel veel voor ons. Ja, ongelooflijk. En ook die strontvliegen die je wel kent, die oranje, ja. Ja. Die, die heel algemeen die poep kunnen voorkomen. Die volwassenen, die eten geen poep, maar die uh, eten de mestvliegjes die erop afkomen. Dit zijn eitjes van de strontvlieg. Die... Oké, okay, dus die is, die, wel, uh, die is wel langs geweest. Ja, hier zit die. Da uh, kun je ze zien? Ik weet niet, ja, niet. Ik weet ja. hoe goed ja, je bril die Kleine stipjes, je ja. Er zijn stipjes ja. met twee van die... Van die, van die staakjes daarnaast. Mm het -hmm. zijn een beetje ja. een soort popjes lijken het wel. Mm. En die worden op die manier door het vrouwtje in de poep gelegd. Het vrouwtje wordt, als ze dat doet, die eitjes leggen, het vrouwtje van de strontvlieg, wordt ze beschermd door het mannetje, die daarmee ook meteen voorkomt dat er andere mannetjes met dat vrouwtje gaan paren. Hij bevrucht haar ook en dan moet hij afwegen hoe lang bevrucht ik haar. Want als ik haar langer bevrucht en bewaak, dan kan ze geen eitjes leggen. Dus er moet het natuurlijk een verhouding zijn tussen... Uh... Hoe zorgzaam hij nog is. En op een gegeven moment geeft het vrouwtje aan, doordat ze gaat, gaat ze trappen met de achterpoten. En dan weet het man: is oké, okay, het is klaar, ik moet, ik moet nokken. En op het moment dat hij van de afstapt, is ook meteen vertrokken. en ziet er, oh ja. zie er echt gaan. Dit is dan een, een paardendrol, uh, Jeroen. Zullen we eens even kijken naar, uh, of die Galloway's hier vlakbij ja. hebben achtergelaten voor veel, ons? en of dat veel scheelt. Ja, jij hebt dat koeienvlaai-safari genoemd, hè? Ja, dat is vanwege die fascinatie van hoe die jagers op die vliegen jagen. Dat is eigenlijk niet zo heel veel anders als een leeuw op een, in de savanne achter de zebra's aan zit. Want ik zag een keer zo'n gewone vliegendoder op de fly komen. En een aanval doen op een groene vleesvlieg En die mislukte. alle beesten lucht in. Maar hij bleef gewoon op die koeienvlieg zitten. Gewoon wetende. Die beesten die, ja, die worden zo ontzettend aangetrokken door de geur van die, van die poep. Dat is zo onweerstaanbaar. Die komen gewoon terug. En inderdaad. Dus binnen no time zaten daar weer overal vliegjes op. En zelfs de, de paringsdrang was sterker dan die angst. Dus gewoon die, ook de mannetjes, strontvliegers zaten weer bovenop het vrouwtje. En dat had die vliegerdode in de gaten. Ik denk van, die, is, die heeft zijn kop ergens anders bij zitten. Die, die moet ik hebben. En die had hem inderdaad. En die stak hem dus in zijn achterlijf. Dat is heel wonderlijk. Hij zette hem rechtop. En met zijn kaken was hij bezig aan zijn kop. Ik denk, wat doet hij dat toch? Ik denk dat hij zijn monddelen uh, uitschakelt. Zodat hij niet teruggebeten kan worden. Want die vliegen, die kunnen nogal bijten met die... Uh... En zeker die strontvliegers, zijn agressieve rovers. Die kunnen echt zo een andere vlieg in de nek bijten. En dat is gewoon klaar. Dus dan maakt hij die monddelen onschadelijk... En toen ging hij van die koeienvlieg af. Hij zat nog een beetje mee met, het, met dat beest. En op een gegeven moment fout hij hem onder zich. Eh, precies andersom, dus met de buik tegen de buik. En dan voert hij hem af naar zijn nest. En daar legt hij een eitje in. En dat eitje wordt een larf. En die larf die doet zich te goed aan die gast hier, die bewusteloos is. Hij is niet dood. De organen blijven intact. En hij begint aan de minder vitale organen. Dus de spierweefsel en zo. Het is echt een verschrikking, moet het eigenlijk zijn. Maar goed, en op, op het allerlaatste, als hij dus eh, bijna klaar is, dan sterft de vlieg. En dan verlaat hij het nest. Zie je? Een mooie verse, geurende koeienvlieg. Daar zie je al heel veel op vliegen. Dat is dringen. Dit is het helemaal van dat strontvliegen. Allemaal mannetjes, die vrouwtjes zoeken. Oké, okay, dus de jacht is geopend. De jacht is geopend. Even voorzichtig, want. Ja, het zijn ook een metertje of vier vandaan. Later, ja. heel beetje sluipend, gaan we er naartoe. Een ja. beetje door de knieën. Okay. Ja, een meter of drie zijn we genaderd. Het zit helemaal vol, man. Ja, ik denk dat er wel honderd op zit. Zeker, ja. Kruip we op onze knieën verder. Want dit is hoe je een koeienvlieg moet benaderen? Ja, want als je te snel bent, dan zijn vooral de predatoren, dus de kortschildkevers en die doders, die zijn er dan vandoor. Dus op je knieën, laag bij de grond. En dan, de grond en dan gaan we langzaam benaderen en steeds dichterbij. En dan heb jij zo'n makkelijk vlinderkijkertje bij waarmee je... Ja, de mescentoren zijn er ook al, zie je. Huppakee. <laughs> Zo, en een, een hoornmeskever zit erop, twee. Ja, nog een messem, toch? Oh, die zit mooi rustig nog. En uh, ja, veldmeskevers vallen er ook in. Ja. Ja, dat is toch wel druk. Het is net alsof we naar een verslag van de sportwedstrijd uh, zit te dat, luisteren. Oh, wat is dat dan? Ja, ook een veldmeskever, die is goed. In en eruit in die gaten. Jeetje, dat gaat... En de mes, mes, kleine mesvliegjes. Ja, en al die, die geel-oranje strontvliegen erop. Goh. ja. Dit is, echt, dit is echt vet. Dit is echt een ja, zit Er zit iemand uit zijn dak te gaan. Ja, dit is echt helemaal geweldig. Moet je toch kijken Bij wat er een gebeurt. Koeienvlaai. Ik, ik zoek nog even de wenkvliegjes. Ja, daar heb je het eentje. Links zit een wenkvliegje. Super kleine vliegjes. Die, oh, die, wapperen, die wapperen met de vleugeltjes. Ja, hij kruipt nu het zo. Ja. Oh, ja. Grensconflict. Ja, grensconflict. Ja, oh, je zitten twee paar in de ze Landen, opstijgen, vechten. Ja, ja, maar uh... ze, zijn, ze zijn zeer snel. In één zit zitten ze op een andere plek. Het gaat gewoon zo snel. Nou, ik vind die strontvliegen ook wel razendsnel. Ja, die is ook snel. En die mannetjes die duiken ook op mannetjes. Die strontvliegen en dan... Oh, sorry. Weet je wel. Nou, ik wist niet dat je een man was. <laughs> en, het is gewoon, het is allemaal zoveel impuls. Oh, dat, dat was een koe. Dat is een koe. Dus ik hoop dat de mensen een beetje naar gaan kijken nu, naar die poep. Anders dan dat ze denken, oh, ze hebben gewoon een stel vliegen op. Er is veel meer aan de hand. honderden, honderden soorten zijn afhankelijk van die poep. Een hele voedselketen dat er van afhankelijk is. Die bellen komen er weer op af, komen je boomvalken op af. Dus een hele, hele reeks kun je opnoemen die belang hebben bij een gezonde poep samenstelling. God, het is echt fantastisch dat hierop. <laughs> het, het is echt heel erg gaaf. Het raakt niet uitgekeken. Nee, het is gewoon zo goed. Je kijkt hoe, hoe dat leven te keer gaat op die fly. De Petite Mandiant opus 23 van de Noord Thomas Dijk Aklant Telefsen. Uitgevoerd door Hubert Rutkowski op zijn piano. Hier buiten zitten een, een roodborsttapuit. Mannetje en vrouwtje in het riet. Hangen al een paar weken rond. Ik vraag me af of ze hier in de buurt gaan broeden. Dat zou erg leuk zijn om die twee hier te hebben. We hebben in ieder geval een broedende spreeuw, zo zagen wij vanmorgen. We een spreeuwenkast hier buiten hangen bij, bij stadzicht, En we hebben daar een cameraatje in die nestkast. monitortje hier. En wij zagen vanmorgen op onze monitor zes spreeuwen Verschrikkelijk leuk. Um, ook het vinden van diersporen kent ze seizoenen. Zo zijn er in het voorjaar volop haren van reën te vinden. Want die zijn nu in de rui. Meestal zie je ze liggen in reënlegers plekken waar de dieren slapen. Deze slaapplaatsen liggen verborgen tussen de bomen aan de rand van een bos. Zo kunnen de dieren ons wel zien, maar wij hen niet. Jeannette Paramore gaat met sporenonderzoeker Jeroen Kloppenburg... ...naar bos Kranenkamp in de buurt van Deventer. We zijn hier op een mooie laan. En als je hier zo naar links kijkt, dan zie je zo die sparrenbossen. Die zijn heel donker. Je kent het effect als je s'avonds... Uh, uh door de straten heen loopt... En, en, en je kijkt een donker huis binnen, bijvoorbeeld... dan zie je niemand zitten. Maar die mensen die daar binnen zitten, die naar buiten kijken... kunnen heel goed kijken, toch? Die kunnen alles zien. Wat de... Van dat effect maken de reeën ook gebruik van. Als we daar nu heen kijken, dan zien we niks. Dat is een plek waar, uh, waar uh, vaak reeën liggen. Ze liggen daar heel mooi, want ze kunnen al zien mensen lopen uh, met honden. Maar wij kunnen hun niet zo heel goed zien... Ik zou het nu ook niet, niet kunnen zien of er wat ligt. Dus als we erheen lopen, misschien uh, dat er een ree wegloopt. Laten we er rustig heen lopen. In de winter uh, gaan reeën met, trekken met elkaar op in groepen. Dat worden sprongen genoemd, sprongreeën. En nu we zo naar het voorjaar toe gaan, dan, uh, dan, uh, op een gegeven moment, dan splitsen ze zich weer op. En hier heb je echt nog zo'n plek waar ze met meerdere bij elkaar hebben gelegen. En natuurlijk in het voorjaar dan wordt het ook warmer en als het goed is dan kunnen we in die reeënlegers, kunnen we de haren vinden. Want ze zijn nu aan het ruien, zeg maar. aan het ruien, ja. Oh. Ja, kijk, hier, hier in de bosjes moeten we goed gaan kijken. Ja, een lekker zacht bedje trouwens, zo, hè? want die bladeren <laughs> hier liggen, dat snap ik wel. Is het een leger, kun je dat zien? Ja. Hoe ja, dan? Ja, dit... Dit, dit krappen ze, ze zo weg. Hier ja. de aarde de, de, de, en nou de bodem ze een beetje losgekrapt. Ja. Maar die doen. zou je dus hier kunnen vinden, die reënharen. Ja, klopt. Oh. Die vachten... Oh, kijk, hier, hier hebben we er al één. Oh, en nog veel meer. Hier liggen er wel... Het ligt hier vol met haren, zie je dat? Ja. En die reënharen. Dat is... Hoe kan je dat zien, dat van een race? Nou... Ten allereerst liggen ze in een reie geeft... <lacht> Ja, Dat is wel makkelijk natuurlijk. Maar alle hettachtige, als je heel goed kijkt, zit er een kronkeltje in. Uh -huh. Zie je dat? Ja. De hertenharen zijn hol. Als je ze maar ver genoeg doorbuigt, knak. Zie je dit? Uh -huh. Dat kun je alleen met, met de haren van hettachtige. En of je nou een, een damhert of een edelhert of, of, of een ree hebt, ree is ook een hettachtige. Die kun je allemaal knakken. 100% zeker weten, een okay. haar. Ja. Kijk hier, het ligt hier vol. Soms zie je ook wel eens, uh, uh, uh, als je het geluk hebt, dan kun je zo'n ree zien. En daar hangen echte vlokken haar aan. Ja. Want uh, uh, die, die wintervacht, dat is ook wat grijzer en dat is wat ruiger. En het is natuurlijk wat langer. Mm -hmm. En daar komt dat hele mooie, ja ik noem dat bruin, Maar dat is echt zo'n hele mooie, felle, kastanjebruine... Uh, de zomervacht komt er dan weer doorheen. En, en die, die, die vlokken haar, die kun je dan inderdaad soms ook echt in de, in de, in de legers vinden. En ik zei al net, vanaf het pad, hè, vanaf het pad kon je niet zo heel goed naar binnen kijken. Maar als je hier zo uh, richting het pad kijkt, mm. nou, als daar nou iemand zou lopen, je, uh, je ziet ze meteen. Aldus Janet Paramoor met sporenonderzoeker Jeroen Kloppenburg... in het Boskranenkamp in de buurt van Deventer. Met uh, hun herten en reeënharen. haren. Uh, wij gaan even luisteren naar Ster en Nieuws. En daarna zijn we terug, onder andere met de columnist uh, Hans uh, Sibbel. Tot zo. Eén dag per jaar vieren we allemaal hetzelfde feest. De Koningsdagtrekking van de Staatsloterij.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 In de Botlek, het havengebied van Rotterdam, heeft een grote berg metaalafval in brand gestaan. Rozenburg en ook Brielen hadden last van de rook. De veiligheidsregio stuurde voor Rozenburg een NL Alert. Volgens de veiligheidsregio zijn er geen gevaarlijke stoffen gemeten. Een aanvaring tussen twee drakenboten in het zuiden van China heeft dan zeker 17 mensen het leven gekost. Twee roeiteams waren aan het oefenen voor de traditionele drakenbootrace toen de schepen met elkaar in botsing kwamen. De Nicaraguaanse president Ortega zegt dat zijn regering bereid is te praten over de omstreden verhoging van de pensioenpremies. Hij deed die toezegging na vier dagen van demonstraties, waarbij zeker tien mensen om het leven kwamen. De oudste mens ter wereld is overleden, de Japanse Nabi Tajima. Ze was 117 en ze lag al sinds januari in het ziekenhuis. De oudste ter wereld is weer een vrouw uit Japan, Chio Miyako. Zij wordt over tien dagen 117.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 U bent terug bij Vroege Vogels en ik zie nu iets wat we eigenlijk veel te weinig meer zien. Wij ook hier aan het Nadermeer, namelijk een heel groepje mussen. Onze buitenmicrofoon staat iets verder opgesteld, dus daar horen we nou net deze mussen niet chilpen. Maar ik zie daar toch een, ja, een stuk of zes, zeven mannetjes, vrouwtjes, lekker pikkend hier op het terras. Ach, wat een geweldige, geweldige gezicht. Boerenzwaluwen zie ik nu, die horen we nu ook. Daar scheren er nu een stuk of wat van boven het water. Ja, We dus horen ze heel goed. Ze zullen wel ergens in het riet zitten, vlak bij de microfoon. Ja, daar komen ze. Nee, ze vliegen rond op zoek naar insecten. Wel een stuk of zeven, acht. Ach, heerlijk. Goed, uh, we gaan naar de columnist en dat is uh, Hans Sibbel. Zodra wij mensen ons met de overige natuur bemoeien, gaat het vaak mis. Ik noem even uit de losse pols wat door mensen veroorzaakte shit met dieren. De oostvaders plassen, de doorgefokte rashonden met enorme problemen... koeien met uien die over de grond slepen... zeulen met pandaberen over de hele wereld. We doen maar wat. Soms denk ik wel eens dat wij in de natuur elkaar met rust moeten laten. Gewoon alleen naar kijken, verder niks. Ik kijk graag science fiction en er valt een hoop voor ons te leren. Bijvoorbeeld Star Trek. Die hebben de zogenaamde Prime Directive. Dat houdt in dat als je een nieuwe wereld tegenkomt, een andere beschaving... dat je je daar dan niet mee mag bemoeien. Het gaat zoals het gaat. Nooit ingrijpen. Laat de andere wereld in zijn waarde. Met dit in gedachten neem ik u mee naar een recente gebeurtenis bij ons thuis. Wij wonen aan de rand van een park. Met vogels en bomen en gras en alles. Natuur, zeg maar. Het het winter en koud en wij zaten lekker binnen en vonden de vogels zielig. En toen hebben we het gedaan. Wij hebben een VVC aangeschaft, een vogelvoedingscentrum. Het begon met één plexiglas bakje tegen het raam met wat zaden erin. We begonnen ons te bemoeien met de natuur voor ons plezier. En omdat vogels in de winter wel wat hulp kunnen gebruiken. Het was een succes. Binnen een paar minuten weten die beestjes al dat er een lokale voedselbank is geopend. Een goed gevuld bakje met zaden assortie voor iedereen wat wils bij houden van alle vogels. Het ging precies een kwartiertje goed. Het viel ons op dat de pimpelmeest de baas was. Als die zat te eten en deed die op zijn gemak... en alleen de zonnebloempitten, dan moesten de koolmeesjes wachten. Er ontstond duidelijk wrevel. Want ook al was er genoeg, zien eten, doet eten. De meesjes kwetten erop los. Het viel me ook op dat vogels de hele tijd hetzelfde roepen. Als voor vogels geluidjes maken praten is... zeggen ze wel de hele tijd precies hetzelfde. Maar goed, we besloten nu op het balkon een pindaflet neer te zetten. Dat is een kolom gaas met pelpinda's erin... voor de geïrriteerde koolmeesjes. Dat werkte even, maar toen kwam er een vink... En die was meteen de baas van de pindaflet. Mijn vriendin geeft alle vogels namen, dus dat werd Freek Vink. En de gewoonte is bij ons thuis dat als een vogel een naam heeft, ik er dan een stemmetje bij doe. Noten, kijk allemaal noten. Ik heb zin in noten, noten, kijk noten, noten, noten. De notenflet was bezet. Freek vergat de hele dag door. Misschien waren het steeds andere freken, maar wij dachten van niet. We hingen er maar een pot pindakaas bij voor de Koolmees. Dat wekte heel even tot de pot met pindakaas werd ontdekt door een specht. Oh ja, Sibrant de specht. Pindakaas, pindakaas, zin in, zin in. Kees Koolmees weer onderaan de ladder, verdomme, verdomme, verdomme, verdomme. Die zag alles en iedereen eten, maar zelf had hij weer niks. En toen kwam er een vlamse gaai. Die snapte niks van de pindaflet en de VVC, maar joeg wel alle vogels weg. En toen at er helemaal niemand meer, lekker handig. Tot de groene halsbandparkieten kwamen. Dat zijn de voetbalhooligans onder de vogels. Ruzie met iedereen. Er was gisteren een heusgevecht tussen Sibrand Specht en Petertje Parkiet... om uit de pindakaaspot te mogen eten. De hele dag hangt die pot zodra één vogel gaat eten... wil opeens iedereen ook precies op datzelfde moment komen eten. Kortom. Het is nu 24-7 ruzie op het balkon en in de VVC. Alles en iedereen vecht met elkaar door dat stomme eten wat wij hebben neergelegd. En het ergste is, we vinden het hartstikke leuk. Al die ruzie in de vogels. Want als ze ruzie hebben, dan kan je heel dicht bij komen... omdat ze alleen op elkaar letten. Dus we gaan er wel mee door met dat vogelvoedingscentrum. Ik denk dat ze gelijk hebben bij Star Trek. We hadden ons er nooit mee moeten bemoeien. De Mazurka in Besgroot, open 7, nummer 1 van Frederik Chopin. Uitgevoerd door Vladimir Askenazi. De Natuurkalender, de eerstelingen van deze week. Onze Venolijn, het antwoordapparaat van de natuur. 035 6711 338. Maria Groot in Zijn Maandag zagen we hier aan het Veluwemeer... tussen Doornespijk en Elburg de eerste vliegen. Peters van de Kolk van de IVN-tuin in Reden. In een weiland langs de Veerweg bij Alburgen, tientallen weidegeelsterren. Fransella, Rotterdam. In het vogelhuisje tussen de blauwe regen broedt het echtpaar Koolmees op zeven eieren. Met Arthur, Nationaal Park Hollandse Duinen, ter oosten van Den Haag. En ik hoor de eerste nachtegaal van het jaar. Marjolein Boekhoven uit Dieren. Zondag zag ik tot mijn grote verbazing een prachtige Judasboom bloeien. Van en Ouden uit Rotterdam. Op zondag vond ik in mijn achtertuin maar liefst 50 slakken met huisjes en 20 naaktslakken. Ze zaten voornamelijk in één koolplant die was overgebleven van vorig jaar. Het terneerseizoen is duidelijk begonnen. Doukje uit Delft. Vandaag zijn de eerste bloemetjes in het krentenboompje opengegaan. En gisteren zag de eerste bloeiende fruitekuit en raapzaad. En die rafzaak op een reportage in de Middelingenwaard. Samen met Jeroen Helmer van Stichting ARK. En Jeroen, wat hebben wij gehoord net? De koekoek! De eerste koekoek van dit jaar. Allereerste koekoek. Dat vroeg of niet? Ik vind hem vroeg. Adrie Kok uit Monnikendam. Afgelopen donderdag zagen wij een draaihals door de tuin wandelen. Anneke Broos in Hoge Heksel. In de vijver zag ik de eerste schrijvertjes, de mieren lopen op het terras. En het jonge groen van het zevenblad komt aan alle kanten naar boven, maar het is lekker in de soep en in de komkommersla. Het Maren in Twello, het eerste oranje tipje. Enige dagen eerder waren de vrouwelijke vlinders er al. Fransjagers, boekel. Vorige week heb ik gemeld dat wij jonge merels in het nestje hadden onder ons afdak. En vanochtend zie ik dat ze al uit het nest zijn en eentje heeft mijn fiets als uh, openbaar toilet gebruikt. Nou ja, ze moeten iets. Tja, ik weet even. S avonds S'avonds om tien uur hoor ik langs de Achtervelenseweg in Gouda de eerste veenmol te open. Ja, dat veenmollengeluid. Dat is toch altijd mysterieus? Niet te verwarren met de rusttreeppad of de nachtzwaluw. maar dit is een veenmol. En de puttertjes vliegen hier langs. Goed, we gaan naar beleefde lente. De nest, de camera's in de nestkasten van Vogelbescherming. Wat gebeurt daar? Um, nou, bij de bosuil. Fantastisch nieuws deze week. De eerste. De eerste beleefde lente-eieren zijn uitgekomen bij die bosuil. Woensdag kroop het eerste kuiken uit het ei. In een van de steenuilenkasten is een kouwe koppel flink aan het paren geweest. Er liggen al vijf eieren in het nest. Ook wel eens leuk dit jaar een koppeltje kouwen voor de camera. Een vrouw zit tevreden te broeden en het mannetje komt regelmatig langs met voedsel. De ooievaars hebben tot nu toe rustig kunnen broeden... maar deze week werden ze even op scherp gezet toen er een vreemde ooievaar over kwam vliegen. Maar het echte drama, u hoort ze al, speelt bij de slechtvalken. Verschillende slechtvalken strijden om het territorium op de communicatietoren... bij het plaatsje De Mortel. Aan de telefoon, Martin Vink van Vogelgroep Gemert. Goedemorgen, goedemorgen, Martin. Goedemorgen, uh, Mello. Wat, Ja, wat is er gebeurd de afgelopen week? Ja, een al kom er een kwel daar in De Mortel. Ja, er zijn uh, half maart. Territoriaal gevecht geweest. Uh, toen zit een vrouwtje daarbij gedood. door een uh, ongerinkt vrouwtje. Nou, die is daar blijven zitten. Nou, meerdere indringers waren die dat vrouwtje wilden verjagen. Nou, het is. Uh, ja, begin april, tweede paasdag, is het eerste ei gelegd. wat eigenlijk tegen verwachting was. Maar uh, daarna was het helemaal niets meer. te veel verstoringen, te veel onrust. Ja. Nou, die vrouwtjes die. Uh, willen elkaar. Uh, ja, gewoon wegjagen daar. Ja, en dan uh, wordt het helemaal niets. Ja, ze vechten. Ja, ja, die, die, die, die plekken ja. natuurlijk, die nestkasten zijn populair. Daar wordt om gevochten bij de, bij de slechtvalken. Um, ja, waarom ze nu dus niet op dat ei broed, Ja, jij zegt verstoring, het is te onrustig. Ja, het is veel te onrustig. en vrouw is ja, die bezig. Want als die wil zijn eigen voortplant, dat is punt één. Maar de tweede, ze wil haar territorium verdedigen. Dat ja. kost wordt zoveel energie... Het is er zo druk mee bezig. Ja, als dat niet zou doen, dan wordt ze zelf gedood. Dan wordt er sowieso niks. Ja, daarom wordt het ei niet En komt er ook geen uh, vervolg, hè, meer met meer draaien. Ja, daar houdt het gewoon op. Ja, ja. En, maar, en nu was er oh. nog een, een, een, een, een, een ei dat toch gelegd werd. Dat op het rooster terecht kwam. Hè? Dat viel gelijk stuk. Wat was daar ja, mis mee, denk je? Ja, dat is ook heel erg Het is twee. werd dus op de tweede paasdag de eerste ei gelegd. Eigenlijk van het eerste... Van haar. Mm -hmm. Nu is er twee weken niets gebeurd. En op 16 april maandag werd er weer een ei geproduceerd. Maar eigenlijk is dat een vervolglegsel. Het mislukte eerste legsel. Ja. Nou, en dat ei, ja, dat voelt er echt gewoon uit. En ook hier weer onder stress. Ja, ja dat je voelt gewoon van het gaat niet goed, ik moet het ei kwijt. En de rest van de eieren die nog in het lichaam zitten, die worden dan opgenomen uh, door het lichaam. Ja. Het is een hartstikke mooi systeem. Ja, dit ei was bijna volgroeid. Alleen nog niet de kleur, wat nog heel wit. Ja. Zo'n ja dat viel kapot op het rooster. Martin, natuurlijk ja. niet te liggen, hè, op het rooster. Martin, de, de, de, ja, de, de, de kwaliteit van, ons, van onze verbinding is niet heel erg goed. Dus we, we gaan het afronden. Maar we hebben gehoord dat er is ja, veel onrust nog steeds rond die slechtvalkenkast. Eén uh, ei wordt niet bebroed, tweede ei stuk gevallen op het, uh, op het rooster. Dank je wel voor je informatie. La Visite du Comte uit de film Cyrano de Bergerac. Studioorkest onder leiding van de componist Jean-Claude Petit. Niet iedereen heeft zin om het 502-pagina's dikke boek... het ontstaan van soorten van Charles Darwin door te worstelen... om zijn baanbrekende evolutietheorie te begrijpen. Voor deze groep is er een fantastisch alternatief. De Kleine Darwin. Een 70-pagina-dun boekje. Uh, Wilma de Rek, goedemorgen nogmaals. Goedemorgen. Goedemorgen. Um, Jij hebt het boek samengevat. Het uh, origineel, is, dat, is het een beetje een leuk boek? Lees het is het eigenlijk, een beetje... een, ja, ja, verrassend genoeg wel. Daar, daar was ik wel blij om. Het is, uh, ja, ik bedoel, het is heel dik. En uh, daarin valt nog alles in herhaling. Ja. Uh, maar hij schrijft eigenlijk wel vrij toegankelijk en leuk en uh, elegant en mooi. Soms, er zitten stukken in die... Uh, de mooiste stukjes heb ik ook gewoon keurig in de samenvatting uh, meegenomen. Daar is hij echt poëtisch. ja. Dus uh, nee, het is, het is, hij, hij schrijft uh, niet vervelend. Het was in die zin ook geen vervelende klus. Hij heeft een goede pen. We hebben het natuurlijk over the origin of species by means of natural selection or the preservation of favored races in the struggle for life. Uh, samengevat als de kleine Darwin. Um, Jij hebt het boek doorge lezen. Ik wou zeggen doorgeploeterd, maar je zegt net het is een leesbaar boek. En ook veel heel uh, literatuur eromheen? Uh, ja, op dat boek. zeker. Eigenlijk was ik daarmee begonnen, want uh, mijn interesse in Darwin was ontstaan uh, door een ander boek dat ik vorig jaar heb gemaakt samen met psychiater Witte, Witte Hogendijk. En dat gaat over uh, uh, burn-out en uh, stress en uh, allerlei aandoeningen die we vanuit evolutionair perspectief wilden bekijken. En uh, als je je begint te verdiepen in evolutie, moet je beginnen bij Darwin, vond ik. Dus, dus uh, daarvoor was ik al een, een tijd bezig met, met, met alles van en over Darwin uh, lezen. Dus The Origin had ik uh, als eerste boek gelezen... daarna nog uh, zijn boek over, uh, over uh, de afstamming van de mens. Uh, ja. uh, hij, heeft, hij heeft ontzettend veel geschreven, hij heeft heel veel leuke brieven geschreven. Ik geloof dat er 15.000 uh, bewaard zijn gebleven... Hij heeft ook boeken geschreven over zeepokken. Dat vond ik dan weer wat minder interessant. Dus ja. daar ben ik niet helemaal aan toegekomen. Boeken over emoties bij mens en dier. Dus uh, nou ja, ja, daar wie... begon het een beetje mee. Met, het, met dat andere boek dat ik aan het schrijven was. Je was een behoorlijk thuis in Darwin. Ja. En de evolutietheorie en de, en de biologie zelf... Um... Ja, hoe, want jij hebt zelf bedacht... ik ga die Darwin samenvatten. Of, of ben jij ja, ben je iets, aangezocht? Of, ik, ik ben aangezocht want... in eerste instantie voor een ander boek. want Mitsie van de Pluim, die toen nog uitgever was... bij Atlas Contact, inmiddels uh, een eigen uitgeverij uh, heeft. Die vroeg aan mij of ik... Uh, Democratie in Amerika... van Alexis de Tocqueville wilde samenvatten. Mm -hmm. Nou, dat is een heel belangrijk boek. Ik heb hem meteen doorverwezen naar mijn collega Martin Sommer... die dat een geweldig boek vindt. Dus als het goed is, zit hij nu even uh, ja, ja. dat boek samen te vatten. Want Atlas Contact heeft een serie... waarin ze Dikke pillen uh, laten samenvatten. Uh, bijvoorbeeld Piketty, uh, Marx, weet je wel. Al die, ja, ja, al ja, die boeken ja. waar wij allemaal helemaal geen tijd meer voor en, hebben. En waarom kwamen ze dan bij Darwin niet uit bij, bij, bij Thijs Goldsmith of Midas Dekkers? Of uh, biologen heb... ook ja. met een goede pen. Ja. Die hadden dat ongetwijfeld heel goed gekund. Ik denk wel dat het scheelt dat ik er als alfa naar kijk. Ik ben een, een echte alfa. Ik ben geen bioloog. Ja. Maar heel veel lezers zijn dat ook niet. Heel veel mensen hebben daar natuurlijk... Ik denk dat er heel veel mensen ook in jouw eigen vriendenkring zijn... Die, die nog nooit de origin hebben gelezen. En als je dan in, als je op een normale manier wilt uitleggen wat daarin staat... Ja. Dan, dan kun je dat als alfa ook wel. Ja, ja. Nou, ik zag het boekje liggen op de redactie. Ik zeg, ja, dit boekje, dit, dit hier is nou echt vraag naar volgens mij. Ja. Want heel veel mensen die zich natuurlijk... in de Natuur verdiepen of die geïnteresseerd zijn, of sowieso die het nieuws volgen, nou ja, wat dan ook, evolutie. Je wilt dat gewoon een keer gelezen ja, hebben. Ja, en er zijn ja. zo weinig mensen. Het boek heeft het goed gedaan, hoor. Destijds, de eerste druk, uh, ik geloof dat het 1200 exemplaren maar waren. Die was wel meteen in één dag uitverkocht. Verder is het natuurlijk een veelverkocht uh, boek. Maar er zijn ongelooflijk weinig mensen, denk ik, die het, die het echt hebben gelezen. en dat, ik, ik zei dus tegen uh, Mitzi, toen ze me vroeg voor dat andere boek, nee, ik wil heel graag Darwin doen. Dat is een boek waarvan ik echt vind dat iedereen het gelezen zou moeten hebben. Ja. Als je kijkt, de Bijbel is nog steeds uh, het meest gelezen uh, en verkochte boek ter wereld. En uh, daar tegenover staat het handjevol wetenschappers dat On the Origin of Species heeft gelezen, terwijl ja, in de Bijbel, waar, uh, waar schitterende verhalen in staan... maar waar mensen toch heel lang geleden vrij onwaarschijnlijke verklaringen zochten... Ja. voor de grote vragen waar het in het leven over gaat. Waar komen wij vandaan? Waar gaan we naartoe? Uh, wie zijn wij? Daar heeft Darwin een antwoord op geformuleerd. Als eerste wetenschapper. En ja. dat antwoord, dat, dat kennen te weinig mensen. Um, nou heb je het samenvat in 70 pagina's. Nu ga ik je toch ook vragen om het samen te vatten in een, in een paar zinnen... Uh, en wat wil je wat precies het, samengevat nou ja, wat hebben? Wat is het verhaal van Darwin? Wat vertelt hij ons? Het verhaal van Darwin is een uh, ontstaansverhaal. Wij, alle verhalen, de, de Bijbel die ik net noemde, zijn scheppingsverhalen. Wij hebben geleerd vaak, uh, dat hangt af van de omgeving waarin je bent grootgebracht... maar mensen zijn eeuwenlang opgevoed met scheppingsverhalen. Eerst was er niks, toen was er opeens van alles. Jullie hebben het hier over alle, alle beestjes, alle vogeltjes... Alle de grote verscheidenheid van de natuur. En wat Darwin heeft ontdekt, is uh, hoe evolutie werkt... Niet dat evolutie bestond, dat was al wel bekend. Maar hij heeft het mechanisme achter die evolutie eh, blootgelegd, en dat is natuurlijke selectie. En natuurlijke selectie is eigenlijk niks anders dan dat gunstige variaties behouden blijven en dat ongunstige variaties na verloop van tijd eh, verdwijnen. Ja, leg dat eens even uit: gunstige variaties. Gunstige variaties en variaties die, uh, die goed zijn, die, die, men, die een organisme in, in leven houden. Uh, er is. Hij kwam zelf weer tot zijn ontdekking toen hij een uh, essay van Robert Maltes uh, las. En dat ging over bevolkingsgroei. En uh, zijn punt was heel kort. Uh, er zijn te veel mensen en er is te weinig voedsel. En het resultaat daarvan is onvermijdelijk een strijd om het bestaan. En daarmee legde de link naar de natuur. Naar wat er niet alleen bij de bevolking gebeurt... Maar wat er eigenlijk overal in de natuur gebeurt... er zal altijd een exponentiële groei zijn van alle individuen, van alle soorten. Dat wil, ieder, dat wil iedere soort. Iedere, iedere nou, soort wil zich voortplanten. Ja, ja. ja, precies. Ja. Vandaag nou, er zijn. Er, ik hoop dat er heel veel zijn. Maar als dat maar doorgaat, dan, uh, dan zijn er straks veel te veel bijen. Moet je ook in niet nou, hebben. Nou is dat bij de bijen, bij de bijen helemaal is dat, niet aan de hand. Die kans niet zo maar groot. Maar het principe is, ieder organisme wil meer, ja, meer, meer. wil meer, meer, meer en meer en meer. En de bronnen zijn ontoereikend. En dat resulteert dus altijd in een strijd om het bestaan. En die strijd, die, dat, dat klinkt als een soort actieve strijd, een gevecht. Ja. Zo zit het niet. Het is veel meer een passieve strijd. En dat betekent dat uh, nou ja, een vogeltje dat het goed doet... dat een kleur heeft waardoor die niet al te veel opvalt... en niet meteen uh, verslonden wordt door een uh, andere roofvogel... heeft meer kans om te overleven dan een felgekleurd vogeltje... dat iedereen meteen ziet en dat onmiddellijk het loodje legt. Dus ja. dat, dat onopvallende vogeltje blijft bestaan, kan zich voortplanten en uh, uh, heeft daarmee die strijd... die dus geen actieve, maar een passieve strijd is, gewonnen. En ook op, op basis van toevalligheden? Op toen? basis van toevalligheden, want die, uh, het begint allemaal met variatie. De hele evolutie drijft eigenlijk op variaties... Uh, uh, en, anders zou je geen ongunstige of gunstige variaties hebben. En die vari variaties die ontstaan inderdaad bij toeval. We weten nu dat dat is omdat er mutaties in genen uh, plaats hebben. Dat wist Darwin allemaal nog niet. Die wist wel dat er variaties waren... en dat eigenlijk elke soort is ontstaan als een variatie op een andere ja, soort. Dus dat, we hebben hier een, spreeuw, een spreeuwenkast. Die heeft nu zes ja. eitjes, hebben we gezien. Ja. Die krijgt zes uh, jongen. Die zijn... De een is net iets anders dan de ander. Ze zijn, ze, ze, ze ja. zijn niet precies hetzelfde. De een, overdreven gezien, heeft misschien net een, an, een snaveltje met een hoekje eraan. Precies. en De ander heeft een vleugeltje met een flapje eraan. En, en de een is gewoon ja, uiteindelijk beter toegerust op de, ja. de omgeving hier dan de ander. Ja, want iedereen kent van Darwin bijvoorbeeld die uitdrukking... de survival of the fittest, die overigens niet van hemzelf is. Maar die is van uh, Herbert Spencer. Uh -huh. Maar uh, fittest, dat wordt vaak verkeer, verward met de sterkste. Het recht van de sterkste, weet je wel. De sterkste overleeft... Ja. Maar fit is betekent alleen maar dat het best aangepast is. Pa ja. Dus dat, dat beestje straks uh, met het uh, goede snaveltje. dat het best bij zijn omgeving past. die blijft bestaan, die blijft leven, die plant zich voort. Zo eenvoudig is het En eigenlijk. die andere is dan misschien iets zwakker of minder ja. goed toegerust. Ja, niet op zwakker. Dat nee, is op, eigenlijk op, inderdaad nee, het verkeerde ja, woord, Minder goed passend bij de huidige passend omstandigheden. Bij de omgeving, ja. Of bij veranderende omgevingen ja, natuurlijk. Ja. Als het kouder wordt of warmer of ja. droger. Ja. Um, wat heeft je, wat, wat, wat je zelf het meest verrast in het, in het, in het bestuderen van Darwin? Wat ik uh, bijzonder vond, uh, was de ontdekking van, van... Darwin is eigenlijk de ontdekker van, van de eenheid van alles. Wij nemen de natuur in al zijn diversiteit waar. En, dat, en de manier waarop we die waarnemen. Al die soorten die er zijn, al die verschillende vogels, al die verschillende bloemen. Uh, uh, uh, dat past bij wat we of wat in een hoop scheppingsverhalen dus staat, dat er zoveel is. Uh, een mug en een olifant, die lijken in niks op elkaar... en niemand zou op het idee komen dat die iets met elkaar gemeen hebben. En daarin kwam op dat idee... En hij, kwam, hij heeft daarmee eigenlijk aangetoond hoe, hoe alles met alles uh, samenhangt. En dan niet in de een of andere zweverige betekenis van het woord uh, van wij zijn allen één. Wij zijn inderdaad alle één, maar dat zijn we ook echt. We ja. zijn gemaakt van hetzelfde spulletje. Ja. We, we hebben met elkaar te maken, we zijn verwant. Ik vond dat, ik vond dat toch wel uh, een, een mooie ontdekking, dat je met de wetenschap in de hand tot zo'n conclusie kunt komen. Ja. iets wat mij opviel. Heel veel dingen die je leest, die heb je al eens gehoord of op school of wat en dan. En dan denk je, oh ja, zo zit dat. Wat mij opviel is over uitsterven. Hier, ik lees heel even een klein stukje voor. Uh, het uitsterven van soorten is nou verbonden met natuurlijke selectie. Natuurlijke selectie zorgt ervoor dat gunstige variaties blijven bestaan, maar minder gunstige variaties worden zeldzamer. En zeldzaamheid is een aankondiging van uitsterven. Aangezien er onophoudelijk nieuwe vormen worden geproduceerd, moeten er onvermijdelijk een aantal uitsterven. Een aantal soorten uitsterven. Dat is natuurlijk momenteel, is dat, wij hebben het natuurlijk vaak over in ons programma. De biodiversiteit staat onder druk. We verliezen deze soort, we verliezen de kuifleveringen. De, de en dat vinden wij dan, hè, vroeger wel, natuurlijk heel erg. En, en dat wijten wij vaak aan menselijke invloed. Uh, en daardoor verdwijnen er soorten. Maar ja, hier in dit boekje leest u weer dat het ook. Nou ja, dat het ook moet dat er soorten verdwijnen. Dat er, ja, of tenminste dat het nou eenmaal een natuurlijk proces is. Dat het nou een eenmaal zo, is. Is, nou eenmaal zo is. Maar toen Darwin dit schreef, het is 160 jaar geleden inmiddels, had de mens de aarde nog niet zo in zijn greep als nu. Hè. Er wordt nu wel gesproken van het antropoceen. De is mens. Ja. De mens beheerst de aarde en heeft, heeft, heeft dat uitsterven van die soorten wel enorm versneld. Ja. En ik weet niet of Darwin daar blij mee zou zijn, want hij heeft het ook in zijn boek over de samenhang tussen soorten. Soorten die bijna voor elkaar lijken gemaakt. Hè? Zoals parasieten die zich vasthechten aan, aan de vacht van dieren. En zo. Dus de, de, de, de, de, je kunt niet zomaar uh, soorten uitroeien zonder toch het voortbestaan van de aarde in gevaar te enorme brengen. invloed te hebben, ja. En evolutie, ja, het is heel kort, we moeten afronden. Hmm. De afgelopen week stond natuurlijk een heel aardig stuk in de krant over dat ook mensen nog steeds onderhevig zijn aan evolutie, want dat er vissers zijn en, ja, en duikers. Ja, vissers die, die een vergrote mild vergrote hebben. Mild. Ja, en dat Voor is, zuurstofopname. Ja, ja, dat is mooi. En, maar dat, dat heb ik nog even nagekeken toen ik dat uh, uh, las. Darwin schrijft ook uh, in zijn boek dat, dat ook gedomesticeerde dieren, en dat zijn wij, hè, ja. wij zijn gedomesticeerde ja. dieren, die, nog blijven, steeds, die blijven variatie ja. Vertonen. Dus, dus hij, vond, hij zou daar niet van hebben opgekeken. Het gaat mevullen. maar door. Ja. Heel interessant. Wilma de Rek, de kleine Darwin. Dank je wel voor je komst. Graag gedaan. Uh, verschrikkelijk leuk boek. Wij zijn zo direct terug naar Ster en Nieuwsdag. NPO Radio 1. De actualiteit van de geschiedenis. Onvoltooid verleden tijd op de radio. OVT. Met deze week. Jurendo de Millions of manas, Rome. De comeback van de mammoet. De klassieke Boeddha-meditatie. De booming business van Boeddha. En 75 jaar LSD. Can you see it? It's right here in front of me. Right now. What? OVT. Op NPO Radio 1. Straks van 10 tot 12. Het nieuws van alle kanten. Select Windows komt met de vraag...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 Jochem, ik heb het gevonden. Wat stamt alle groepsaccommodaties overzichtelijk bij elkaar? Wauw, de ideale plek voor het hele stijl. Groepen.nl Weer kapitaal nodig? Kijk op credion.nl voor de adviseur in de regio. De ideale plek voor het hele stijl. Groepen.nl Groepen.nl Wegens succes verlengd. De veel geprezen tentoonstelling toonstelling A Wonderful Journey. Met meesters als Monet, Matisse...